Het besluit van het kabinet om de Zeeuwse het toch niet onder water te zetten valt in België niet goed. Oud-minister en prominent christendemocratisch partijlid De Meester noemt het in een Vlaamse krant onaanvaardbaar. kan volgens haar geen sprake zijn van herziening van het Schelde verdrag. Het Nederlandse kabinet wil de met rust laten en in plaats daarvan twee andere polders bij Vlissingen ontpolden. Volgens De Meester voldoet dat niet aan de eisen voor natuurherstel.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 Volgens popjournalisten en het publiek was Winehouse stomdronken en kwam er geen fatsoenlijke klank uit haar mond. De 27-jarige zangeres staat al jaren bekend om haar drugs- en drankprobleem. De noord ierse golfer Rory McElroy heeft op overtuigende wijze de US Open gewonnen. Met 16 slagen onder par vestigde hij een nieuw record. De 22-jarige McElroy is de jongste winnaar van de US Open in 88 jaar. Het weer, alleen het noorden kans op een bui. Elders vanochtend zondere periode. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen buien en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad Randstadstadvielen op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 9 kilometer en naar Den Haag voor Zoeterwoude Rijndijk 6. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 4. De A9, Alkma-Amstelveen van knoopend Raasdorp, 4 kilometer. A12, naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven, 3. A12, Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsberg, 8 kilometer. Er is ongeluk, gebeurt met een vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer, 3. De A15, Nijmegen-Gorkum tussen tot en Tiel, 3 kilometer. A20, Hoek van Gouda van de Brechtseplein 3. En van knoopend Gouwe, 4 kilometer.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 Let's <laughs>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 mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden adem, zie bloemen in kleuren, een regenboog onder de zon. Maar ik hoor ook een zacht geklap en ik ga slapen. De stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee. Luister er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheurend onhoorbare nee. Luister er iemand mee. Hey. Ik reis verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Ik van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 En op het dorpsplein de groep Too Hot to Handle. De drankjes kunnen allen met de nieuwe, uh, nieuwe betaaleenheid Muziekmunt betaald worden. Deze speciale munten die alleen te gebruiken zijn bij de barretjes rondom de podia, zijn aan te, aan te schaffen bij de diverse locaties. En waar ik me ook erg om verheug is, Cozy Cotton bent. Ik ben heel benieuwd. Reeds ja. vele malen live in de Zandvoort te beluisteren, geweest, natuurlijk. Op het uh, Kerkplein uh, treden ze vanavond op. Hoe laat begint het uh, festival? Uh, het, eigenlijk? Beg het begint om 8 uur vanavond. Om 8 uur. uur en tot aan uh, middernacht, neem ik aan dit hè? zomernacht. Het woord zegt het Ka Kan niet anders. Kan niet anders. Op het Kerkplein, de Kossi Cotton Band. Niets met deze dame erbij, maar wel lekkere muziek. Hier is uh, ja, Kranen-Louise, hebben we het dan over. Ja. Samen met de Kossie Cotton Band. Luister maar lekker. Chicago They get some of them 17 herbs and spices, you know And no telling what else they might have to use, you know what I'm saying It's a real, real bad time Everybody walking around with a dog on their face All working And searching For the blues they Ain't gotta search too hard Hey, wait a minute. Low down, dirty dog, make me sick. Now I got to walk in these bad shoes and hurt my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 voor de handhaving? In de APV. APV. APV. Aankomende maandag dus uh, bij het Louis Davids Kan je meepraten en laat je stem horen. Want uh, ja, daar zijn als burgers natuurlijk uh, ook belangrijk bij het beleid wat de gemeente Zalford vasthelt. Dus laat je stem maandag horen bij het Louis Davids Carré. Zodadelijk naar dit zonnige plaatje. Het weerbericht waarschijnlijk net zo zonnig met Lex van zonnetjes in huis. Ja. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue This spicy rhythm is the right thing for you by Weer gewoon een beetje beïnvloeden met de muziek die we vanmiddag draaien, Albert Jan. Ja, ik heb een goed plan, hè? Ja, helemaal goed. U, wij zijn er klaar voor. Bij ons schijnt het zonnetje. Hoort, uh, ah nee, met de Soka Dance, waarop de zon blijft schijnen. Dat gaan we horen van Lex van de want Lex is inmiddels uh, aangeschoven in de studio bij CFM. Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Www .nl, daar kennen de mensen van En wekelijkse bolstoren met het uh, weerpraatje. Ja, ik ben even aankomen waaien Roel. Je bent even aankomen waaien. Want wat een wind staat erin. Ja, het was uh, vannacht, of vanochtend vroeg dus is het even winstacht 8 geweest. Zo. En uh, het is nu winstacht 7. En hij gaat uh, geleidelijk gaat hij wat afnemen maar dat is uh, pas uh, vanavond hoor maar het is nu nog even winter 7 aan de kust en in het dorp ja waait het, het ook gewoon even hard oké okay, maar vanavond uh, gaat de wind afnemen dat is wel gunstig voor het uh, midsalm ja maar het blijft wel weer 6 hoor ja oké okay. ja. oké okay, maar die tenten die gaan niet uh, de lucht in nee, nee nee nee nee het wordt niet erger als dat het was gelukkig dus. gelukkig uh, en de temperatuur die is op dit moment 16 graden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 En in de loop van de dag gaat dan de wind echt afnemen en de maximumtemperatuur die zit ongeveer weer net als vandaag rond de 16 graden. Oké, okay, doet... maar we willen zomer weer hebben, Alex. Mm, moet je even wachten op. Oh, <laughs> even wachten. Even wachten. <laughs> Mocht even wachten, want we gaan eerst naar de maandag. Dan beginnen we dus met met uh, zon. Toch wel.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 En we gaan lekker eten. Eind volgende week. Oké. Okay, dus met zon. voor het culinaire. Beter weer. Ja, het, het ziet er voor de kaarten, zoals ja. ze er nu uitzien. Ja, ik ga ze nog schudden. Hè. Die kaarten kunnen nog geschud worden, maar zoals ze er nu uitzien, wordt het een leuk gekind. Oké, okay, Lex. Alleen ja. niet echt warm, maar wel veel zon. Oké. Okay.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 Van die uh, links die jij bekijkt, kan ik een weer zo maken. Jij ook trouwens, als je een beetje... Nou, ik doe mijn best, maar zo goed als jij en zo echt zo to the point zoals jij dat doet, dat, uh, dat zal een paar jaar duren, denk ik. Uh, maar ik, ik, heb, jou... ik. Ik heb er ook 25 jaar over gedaan. Uh, zo ah, okay. zo. Dus, hey, en, en op Twitter kan je me ook volgen. Op Twitter? Ja. Hoe, we jou, hoe kunnen we jou volgen? Dan uh, zoek je gewoon op uh, Meteopagina. Simpel. En dan vind uh, je... Heb je al een hoop uh, volgers? Zo heet dat, hè? geloof uh, ik. veel zijn het? De 2, 23. En ik ben nog niet zo lang begonnen. Dus okay. uh, ik zou zeggen, volg mij op.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 Wil blijven volgen, anders ga je gewoon even twitteren Tik ook jou, meet jouw pagina in En dan kom je in contact met Lex van de Oren Wie wil dat nou niet, hè? Wie wil dat nou niet? <laughs> en volgende week, uh, zaterdag om half drie Dan hoor je hem weer bij Samford Op zaterdag met het uh, wekelijkse weerpraatje Bij CfM Hier is Gandalom Rosie Het ritme van Zandvoort wordt ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM Uh, lekker een gauw ouwe tussendoor bij uh, Zandvoort op zaterdag. de Barry McGuire in the Eve of Destruction. Ja, goede film, hè? Zeker, uh, zeker. Goede filmmuziek. Ja, dat komt die niet uit? Uh... Ja. ja, oh ja. Ja, die film jij gezien had. Oh, uh... Pearl Harbor? Nou, ja, Nee, ja, ik weet wie uh, welke film je bedoelt. Maar... Ja, die was het dus niet. Goed. Terug naar de realiteit, want uh, aanstaande woensdag is er weer een raadsvergadering.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 Crash that bag and get.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 Dus vandaar dat ik deze even uitgezocht heb. Daar hebben we elkaar over gehad. Goed, terug naar de realiteit. Terug naar het zonnige Zandvoort. En uh, de klassiek liefhebbers komen morgen uit, uitgebreid aan hun trekken tijdens uh, de classic concerts. Want morgen zal het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 Ook om, oké, okay, kort om genoeg te doen uh, in Zalvoort en uh, gewoon gezellig blijven luisteren uh, naar de radio. Kan natuurlijk ook. Zometeen na uh, drie uur zijn we nog twee uur lang bij je met heel veel lekkere muziek en informatie. En we zijn zin om te dansen vanavond tijdens het midsamer nachtfestival. Let's go dancing! Let's go dancing!